Ze spelen vanavond een voetbalmatch op de tv. Hey Piet, wist je dat niet? Ik kom bij je kijken en neem nog een maand of tien mee. Hey Piet, hoor je me niet? Haal de champagne maar vast uit de kelder. Heb je er geen tel, dan op en bestel er? Zorg dat je vrouw ook iets lekkers bereidt. Voordat we kijken naar de voetbalwedstrijd En van je hup, hup, hup Voor het diner En van je hup, hup, hup Na het diner En van je hup, hup, hup En in de tv Leven de PTT <lacht> Het spijt me wel, Job Maar ons toestel is net weggehouden Ja, Job daar is ze stop. De laatste termijn was al drie maanden lang niet betaald. Ja, jop. De zetten zijn op. De ijskast is weg en nog geen uur geleden heeft de gemeente het licht afgesneden. We hebben geen stoel meer en geen kamer. Als je wil kijken, ga dan naar een café. En van je hup, hup, hup, naar het café. En van je hup, hup, hup, in het café. En van je hup, hup, hup, bij de tv. Leven de BDD. Hey Piet, dat is te beter, dan kijken we niet naar tv. Hey Piet, hoor je me niet? We brengen gewoon... Je haspijntje mee, hey Piet, huil nou maar niet. Een drum en een bas en een paar gitaristen, je hebt nou de ruimte om lekker te twisten. We steken een kaars aan en nemen een slok en bouwen een feestje, dat klinkt als een klok. En van je hup, hup, hup, zonder diner, en van je hup, hup, hup. Zonder café, en van je hup, hup, hup. Zonder tv. Leven de big thing Leef de big Leven de big